Gert Bluk met het NOS-journaal. In een groot deel van de Randstad rijden geen treinen. Door sneeuw en ijzer is er geen treinverkeer mogelijk van... en naar Amsterdam, Alkmaar, Utrecht en Amersfoort. De NS kan niet zeggen wanneer de treinen weer gaan rijden. Eerder werd nog gezegd dat dat rond de middag zou zijn... De overlast is groter dan verwacht. Op de meeste plaatsen zit er een dikke laag ijs op de bovenleiding. De NS vraagt reizigers hun reis uit te stellen... en de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. In het noorden van het land heeft de treinverkeer last van zijn en wisselstoringen. Ook daar vallen treinen uit. Op de weg zijn de problemen in het westen en midden van het land voorbij. Het is daar niet meer glad. Problemen zijn er nog wel in het oosten en zuiden. De partijraad van de SP vandaag in Amersfoort gaat niet door. De bijeenkomst is afgelast vanwege het winterweer. Koning Willem-Alexander en minister Koenders gaan vandaag naar de Soedische hoofdstad Riaat. Ze betuigen daar vanmiddag hun medeleven met de dood van koning Abdullah. De koning stierf van de gevolgen van een longontsteking. Gisteren werd hij begraven. PVV-leider Wilders heeft geen goed woord over voor het besluit van de koning en Koenders om naar Riaat te gaan. Hij noemt het waanzin om eer te betuigen aan wat hij noemt een overleden dictator van een barbaars land. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is minder kritisch. Amnesty kan zich voorstellen dat Willem-Alexander en Koenders de laatste eer brengen aan het overleden staatshoofd. De woordvoerder van Amnesty hoopt wel dat ze de gelegenheid zullen aangrijpen om met de Saudische regering te praten over de mensenrechten. In Marenkessel in Noord-Brabant zijn twee mensen omgekomen bij een uitslaande brand in een woonboerderij. De brandweer was gebeld door een vrouw die de woonboerderij was ontvlucht. Ze zei dat er nog twee mensen binnen waren. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De brandweer zegt alleen dat het om twee volwassenen gaat. Het weer is nog sneeuw en ijzel, vooral in het midden en oosten. Van het westen uit wordt het droog en draait de wind naar het noordwest. Het wordt vanmiddag 3 tot 6 graden. En in het hele land breekt de zon geregeld door. Dit was... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 50 miljoen een schijtje zijn. Nee, er hoeft geen papiertje om. Ik scheur er het gebied mee weg. Laat de riviera, aan. Laat de rivier aan. De aan. Ja. zij deze gelden? Geld, geld, geld. En als ik het heb, dat geld, dan zeg ik. Veel kost dat vliegtuig, 5 miljoen, wat een koopje zijn. Nee, het hoeft niet voor de ingevallen, ik vlieg er meteen mee weg. Geld, geld, geld, daar ging het over. Uh, dingetje, een Zandvoerse makes... zanger. Ik heb de waarschijnlijk niet helemaal meegekregen, maar het blijft een leuk stukje.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 je hoeft zelf maar door de, de kerkstraat en de te lopen, zie je de lege ja. panden staan. Dus als je dan voor drie maanden een uur kan krijgen ja. voor een pop-up uh, dus evenement. In, denk in die kansen. Dat zijn ook kansen waar ondernemers nu voor open staan, Waar ze dat misschien een jaar of vier, vijf ja. geleden gewoon absoluut niet hadden gewild. Ja. Dat is een, een, een, een, een duwtje naar project 2 van Pascal. Ja. Uh, het pop-up. Uh, wat moet ik me daar nou exact bij voorstellen?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 and <laughs>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 Ja, maar dat gaan we dat ook morgen een, uh, niet oplossen. <laughs> dat is wat volgen. jammer nou? Ja, dat is dat is uh, dat wat is. Uh, we, het is niet maar het is Wat, wel, wat het we is wel even handen. op gaan lossen Punt. is uh, even rust in de tent en we draaien een stukje muziek en we gaan straks weer verhit verder. Oké. Okay. een uh, stukje uh, Candy Dulver pick-up-the-pieces. En die moeten wij weer ja. oppakken. Ja, uh, we gaan we maar weer door. verder. Uh, we hebben een stukje retail- en horeca-visie gehad, maar we hebben natuurlijk ook nog een stukje over de leegstand. Ben jij een beetje tevreden over dit stuk? Uh, Wat je besproken <laughs> hebt? Bedoel je dat? Ja, ja, ja. Ja, nee, hoor. Mijn, mijn uh, vraag was uh, prachtig.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 worden. Ja. Um.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 Het is natuurlijk een, een, een vrij grote zaal. Jullie kregen allemaal een stoel in, in de raadzaal. Um, wat was het onderwerp waar jullie ongeveer over gesproken hebben? Um, Kevin, Kevin, vind jij dat? Uh, nee, uh, of een paar onderwerpen?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 Dus de anderen die wisten van tevoren waar het in het gemeentehuis over ging, maar jullie niet. Ja, wij kregen pas één dag van tevoren. Eén dag van, te horen. van tevoren. Dus iedereen kon wel vast zo'n lijstje maken van wat gaan we vertellen, maar we zijn er toch maar twee. Dus puur improvisatie. Ja. ja, knap hoor dan. Misschien, misschien is dat wel het beste. On, onbevangen een onbevangen debat ingaan en gewoon wat vertellen uh, wat willen. je wil. Van welke school zijn jullie?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 was je daardoor wat vrijer om, om, om te praten? Dat je niet al wat in je hoofd had zitten? Dat denk ik wel. Dat ja? je over veel meer dingen eigenlijk je mening kon geven. En dat je niet alleen maar eigenlijk de hebt moest houden aan dat witte papiertje met die zwarte woordjes erop. Ja, ja, ja. <laughs> het witte en, papiertje met de? Zwarte woordjes. Met de woordjes. En wie, wie leidde het debat? Eigenlijk wij allebei. We deden het samen. Oké. Okay, en, en wie was de voorzitter? De burgemeester. De burgemeester, de burgemeester heeft dat uh, voorgezeten.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 Ik kan dat wel praten, uh, uh, debatteren. Ja, ja, het ligt ook een beetje aan wat voor onderwerpen. Want er was meer zeg maar, om uh, de scholen te doen. Maar straks gaat het bijvoorbeeld om echt zandvoort. Wat, uh, of politiek. Om, met financiën en zo. Ja. En ja, daar weet ik helemaal niks van. Nee, maar daar kun je natuurlijk je in verdiepen. Ja. Toch? Dat is, dat is misschien straks uh, spannend hoor. Nou, hey, uh, Groep 8. De, de, de, het laatste jaar van, uh, van de Duinrooschool. En uh, dit debat uh, gewonnen is, prima. Wat, uh, wat zijn de toekomstplannen van de jonge beters? Heb je al een school uitgekozen? Of, um, moet je, of moet je nog op zoek? Ik heb er drie. Die lijkt me heel erg leuk. Maar Welke? Ik ga ze niet promoten. <lacht> nee. <lacht> nou ja, je kan ze bellen. Ik ga reclame maken op de radio. <lacht> maar je mag zeggen wat jij leuk vindt. Het Stedelijk in Haarlem en de Santa of Santa Maria...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 Koper. ...en dat begint om 9 uur s avonds. En dan hebben we nog een vraag... ...wilt u ook deelnemen aan het projectkoor... ...van um, Zandvoorts Mannenkoor? Daar worden Deutsche, de Deutsche Messen... ...van Frans Schubert ingestudeerd... ...en die wordt in het voorjaar... ...ten gehore gebracht... ...en als u denkt dat is leuk... ...dan kunt u uh, twee dingen doen... ...u kunt Ipe Brunnen bellen... ...571-7878... ...of u kunt mailen... ...aan het bestuur... At en dan uh, is er een nieuw project bij Pluspunt en dat is uh, Samen Sterk. Uh, die vraagt vrijwillige netwerkcoaches en de bedoeling daarvan is uh, dat je uh, mensen in het Zandvoortse samenleving brengt. Waardoor zij wat meer uh, kennis krijgen en wat meer omgang in de Zandvoortse maatschappij. En dan zijn we er door. Het enige wat we u nog kunnen vertellen is dat de herhaling van deze uitzending is op donderdag van 8 tot 10. Gaat naar uitzending gemist. www.zfmzandvoort.nl En dan moet u datum en tijd invullen. Maar even opletten, het moet 1 uur later invullen. Het 11 uur is het 11 uur. Van 11 tot 12. Goed, u... gaan we gaan er weer doorheen.